2.2 Interview met Ellie Ze hadden me moeten dwingen. Als ik naar de rechter ging, zat ik onder de val, Dispert verdorie, zo gespannen als ik was. Het hele gebeuren ging steeds weer langs me heen. Mijn advocaat, meneer Klein, was een prima steun voor me. Er was niet veel discussie nodig tussen ons... Hoe het was. Ellie was voordat ze trouwde. Zet verzorgende. Het huwelijk met Peter was niet echt een keuze, vertelt ze. Je had vroeger niet de vrijheid nog jaren te freewheelen voordat je ging trouwen. Als er een huis beschikbaar was, hak je de knoop door. Toch waren de eerste jaren van haar huwelijk goed. In die tijd was Peter nog vrachtwagenchauffeur. Dat had hij maar beter kunnen blijven als ze haar gelegen had. Daarna moest hij zo nodig hogerop. Het was tien jaar lang leren en nog eens leren. Aandacht voor de kinderen of voor haar was er niet bij. Het was vergaderen, lesgeven, leren. Ellie moest, zegt ze, altijd de kinderen tot stilte manen, omdat vader zat te studeren. Zijn examens gingen voor op zijn aanwezigheid bij een geboorte. Het huwelijk duurde zestien jaar. Met uitzondering van de eerste twee jaar werd er eigenlijk niet veel gepraat. De verzorging en zorg voor de kinderen kwam volgens Ellie voornamelijk neer op haar. Alleen in de vakanties werd er samen iets met de kinderen gedaan. Hoewel hij dan liever had dat de jongste baby thuis bleef. Haar man zei zich enigszins voor haar te schamen. Ik was nooit mooi en goed genoeg. Met roken is Ellie inmiddels, mede door medische noodzaak, gestopt. Het duurde even voordat ze in staat was en besloten had mee te werken aan dit boek. Het is geen kleinigheid kritisch terug te kijken op je eigen leven. Daar is moed voor nodig... De belangrijkste reden om het toch te doen is dat ze verwachtte dat het haar en alle betrokkenen zou opluchten en dat anderen er wat aan zouden hebben. Ik geloof wel dat er op het laatst meer spanning was, maar dat het echt naar een climax ging, kan ik niet zeggen. Het was meer dat hij aan het leren was, klaar was, ...uit zijn boek opkeek en dacht... ...wat nu? En toen tot scheiding besloot. Meer dan een aankondiging was het niet. Daar gingen we toen wel een hele nacht... ...over doorbakkeleien. De volgende dag haalde hij de kinderen vroeg uit bed... ...en vertelde ze dat wij gingen scheiden. Wij? Hij ging scheiden. Na een nacht bakkeleien... ...weet je dan ook niet veel beter ze eruit te brengen dan... ...nou dan rot je maar op, hoewel ik de zaak nog graag wilde redden. 2. Papa gaat weg. Ja, wat kan ik er nu nog van zeggen? Het voelde rampzalig. 3. Ik weet het niet goed meer. Ik was verdoofd. Dat is het woord. Mijn volgende stap? De sociale dienst. Je moet toch brood op de plank hebben? De maatschappelijke werker van de sociale dienst stuurde me naar een advocaat. 9. Voor de kinderen is het ook ellendig. Ze konden het eerst niet geloven. Ik voelde mezelf ook in de steek gelaten. Hij koos de weg van de minste weerstand. Hij heeft er niet voor geknokt. Ik had gedacht dat hij zijn kinderen niet in de steek zou laten. Dat hij daarom dus niet zou gaan scheiden. 4. Omgang over hoe het met het contact tussen vader en kinderen moest. Mijn reactie was direct, nu ga ik 100 voor de kinderen. Daar was ik helemaal op gefixeerd. Het was alsof ik door een tunnel keek misschien, maar ik kon niet anders. Ik begreep direct dat hij niet terug te halen was, ook al wilde ik dat graag. Het lag niet in zijn karakter om op zijn besluiten terug te komen. Als ik me het goed herinner, ging het in het begin wel goed met de omgangsregeling. Vijftien, zestien. Na twee, drie weken gingen de drie kleinsten naar hem toe. De twee oudsten niet. Die zijn wel een keer meegegaan, toen ze met zijn vijven naar opa en oma, ouders van papa, gingen. Er was wel oneenigheid over de kwestie of vader zijn vier kinderen tegelijk zou zien, waardoor er meer rust zou zijn voor het gezin... Of het ene weekend twee en het andere drie kinderen. Ik wilde geen gebroken gezin. Tien, elf, vijftien. Ik wilde ze dus ook af en toe met z'n allen op zondag thuis hebben. Ik kreeg van hem geen argument waarom hij dat niet zo wilde regelen. Ook niet via de advocaat. Als mijn kinderen terugkwamen van hun vader had ik twee dagen nodig om ze weer in het gareel te krijgen. De grooten gingen zich er dan mee bemoeien en er werd niet meer geluisterd. Er was geen discipline. Ze vertelden niet wat ze bij hun vader hadden gedaan. Ook niet als ik daarna het eten naar vroeg. Niet dat ik mij ongerust maakte. Ik praatte met de kinderen nooit over hun vader. Heel bewust ook niet tegen derde als de kinderen erbij waren. 87 Kortom, ik zag grote onrust, en wat ik wilde was rust, afsluiten van de buitenwereld. Met de oudste praat ik wel over de scheiding, dat we het wel met ons zessen konden rooien, dat we vader er niet per se bij nodig hadden. 24. De hogere machten. Al die hijsa van anderen eromheen, advocaten, kinderbeschermers, rechters, daar kies je niet voor, de raad voor de kinderbescherming ervoer ik ook als zo'n dwang en druk van buiten. Ik moest weer van alles, komen opdraven voor gesprekken en rapporten lezen, 49. Ik zag het belang er niet van in, toen niet. Ik dacht dat het zo goed was. Opvoeden kun je niet van een afstand, 36, 37. Een man hoefde ik er verder ook niet meer bij. Zo'n stiefouder is ook maar niets, dan krijg je weer dat de kinderen beginnen te roepen. Jij bent niet mijn vader. Ach, het is nou niet meer terug te draaien. Ik denk niet dat ik wilde horen wat ze bij de kinderbescherming te vertellen hadden. Ik was eigenwijs. Nee, iets anders. Ik kon het gewoon niet aan. Ik was er gewoon en alleen maar voor de kinderen. Niet uit een soort opoffering, zo heb ik dat nooit gezien. Het was gewoon de enige keuze. De school en de huisarts namen geen stelling in, veertig. Of hij er contact mee had, weet ik niet. Mijn familie en de kennissen buiten de deur maakten veel kapot door me te steunen op een negatieve manier. Ze dachten me een lol te doen door vooral veel negatieve dingen over hem te noemen en die goed aan te dikken. Ze hadden me beter op een positieve manier kunnen steunen. Eigenlijk vond ik het in mijn hart ook wel erg wat er gebeurde, maar ik had me afgesloten. Toen al mijn kinderen tegelijk bij de kinderbescherming moesten komen, negentig, om te zeggen wat ze van hun vader vonden, zat ik vol spanning buiten in de gang te wachten. Ik wist dat Karel en Ans niet naar hem toe wilden. De rest zou dan wel volgen, leek me. Ik weet niet wat ze gezegd hebben. Ik heb er nooit een gespreksverslag van gezien. Ik weet het nu nog niet, nee. Niemand heeft me ooit verteld wat mijn kinderen daar hebben gezegd. Toen uiteindelijk het hele gedoe met de bezoekregeling over was, er was geen bezoekregeling meer, kregen de kinderen met hun verjaardag nog wel eens een kaart. Ik weet niet of ze hem nog wel eens tegenkwamen. Ja, anders nog wel eens, in de trein geloof ik. De opvoeding van de kinderen ging gewoon door. Internaat. Alleen de opvoeding van Trude ging niet gemakkelijk. Al vanaf haar geboorte was ze typisch het middelste kindje, waar altijd iets bijzonders mee was. Ik zeg niet graag dat het komt omdat zij verkeerde vrienden had. Misschien was het zelfs wel andersom. Trude ging uiteindelijk voor een jaartje of twee naar het internaat. Mijn ex vond klaarblijkelijk, hoorde ik, dat hij zich daar diep voor moest schamen maar hij ziet niet in dat ik niets anders deed dan achter haar aanrennen. Eerst ging ik met haar naar het RIAGG. Daar vertelde ze dan dat ze zo tekort kwam aan eten en kleren, waarna ik per saldo de opdracht meekreeg om twee keer per week friet voor haar te verzorgen. Ja, echt ongelooflijk. Met een speciale kleine school, een gewone basisschool in Olst, was het probleem niet voldoende opgelost. Het doet natuurlijk erg pijn dat je als moeder moet zien gebeuren... dat het zo ver komt dat je je kind moet uitbesteden. Voor dat internaat moest ik weer opdraven voor allerlei gesprekken... en ik heb twee jaar een dagboek bijgehouden. Het was een dubbeltje op zijn kant... dat ze uiteindelijk goed op haar pootjes terecht kwam. Ik heb wel eens geopperd dat ze naar haar vader kon gaan maar eerlijk gezegd vanuit een woedende reactie. Donder dan maar op naar je vader, jij. Maar ik denk dat hij geen optie was. Hij en zijn partner werkten allebei. Ze verandert ook niet zomaar in een maklammetje. Ik geloof dat we toch wel dankbaar mogen zijn voor het internaat. Het is goed voor haar geweest. Ans was in het gezin, degene die heel sociaal was, en de andere kinderen hielp. Zo ging ze met Pieter naar Violes. Ze was heel betrokken. Maar het was niet zo dat ik van haar een eigen mening over de scheidingsvraagstukken verlangde. Weer contact. Ik schrok behoorlijk toen Karel contact kreeg met zijn vader. Hij was daarvoor altijd het pispaaltje van zijn vader geweest. Ik moest hem altijd een hand boven het hoofd houden. Karel ging naar de LOM-school. Dat was dus ook een beetje een schande volgens zijn vader. Hij kon er dan niet mee pronken. Ik kan me herinneren dat hij zei dat hij het ook moeilijk vond om contact te maken met een kind dat uit een keizersnede geboren was. Maar in een couveuse kan je toch ook contact maken met je kind. Hoewel ik het er eerst dus behoorlijk moeilijk mee had, was dat na een paar weken toch wel weer bijgedraaid. Het was inderdaad moeilijker, omdat je in die tijd niet eens in de couveuse afdeling mocht komen. Bij allemaal was het wel even wennen. Ans en Lieke deden het met diepe gesprekken. Ze gingen echt op de zaak in. Daar had ik veel respect voor. Dat is ook voor mij een prettiger uitgangspunt. Bij Trude en Karel bleef het zo oppervlakkig. Ans dacht het op een gegeven moment na het kranteninterview achter zich te laten, maar toch, Ans heeft me steeds op de hoogte gehouden van wat er gebeurde. Karel niet, die deed het een beetje stiekem. Lullig, gaf ik hem honderd gulden, uitgespaard van de bijstand, kwam zijn vader eroverheen, met een complete betaalde vakantie, achter mijn rug om, zonder dat karel het mij vertelde. Hij had het beter zelf bij elkaar kunnen sparen. Maar ik had liever niet dat hij mij had gespaard, zoals hij het later zei. En nu, kleinkinderen. Met de kinderen van Karel heeft hij van het begin af aan... de geboorte contact kunnen opbouwen. Met de kinderen van Ans niet. Dan zegt het toch minder, denk ik. Ik doe bepaald geen moeite om hem te ontmoeten... Maar ik loop niet weg als ik hem tegenkom. Op het trouwfeest van Lieke is Peter ook geweest. Ik heb wel eerst een briefje aan hem geschreven. Je moet niet vragen hoe het met me gaat. Toen ik in het ziekenhuis lag, heeft hij niets van zich laten horen. Ik lag vijf dagen buiten kennis. Geen oprechte belangstelling. Ik vind het wel fijn voor hem dat hij zijn kinderen weer ziet. Niet altijd leuk, maar fijn voor hem. Ach! En ik geloof wel dat ik mag zeggen dat mijn kinderen per saldo goed terecht zijn gekomen. Lessen Het is jammer dat het is gegaan zoals het is gegaan. Hij had meer moeten knokken voor zijn huwelijk. Meer positieve steun had hij mij goed gedaan. Als ik mijn kinderen naar hem had moeten laten gaan, dan hadden ze me moeten dwingen. En misschien was deze enige mogelijkheid ook de beste geweest. Nu hebben ze het er eigenlijk bij laten zitten bij de kinderbescherming. Pas sprak ik nog een moeder, die ongeveer hetzelfde van plan was. Ik zei, doe niet zo dom, want je krijgt er later spijt van. Niet dat ik ergens spijt van heb of me schuldig voel, maar het had, achteraf bekeken, anders gekund. Als ze me hadden gedwongen, was ik akkoord gegaan. Onder protest.